Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek. Hey, de Koffie Jongens, beste product van het jaar. En dat proef je.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 En daar is Sietz Goedemiddag. Veel onzekerheid bij zo'n duizend gestrande Nederlanders in het Midden-Oosten. Ze kunnen niet weg uit bijvoorbeeld Qatar, Dubai of Abu Dhabi... omdat er geen vliegtuigen gaan. Reisorganisaties en de Nederlandse overheid zeggen niks voor ze te kunnen doen. Ambassades in het Midden-Oosten roepen mensen op binnen te blijven... omdat Iran ook bondgenoten van Amerika en Israël aanvalt. Vaak zijn Amerikaanse legerbasis daarbij het doelwit. Daardoor is inmiddels een vierde Amerikaanse militair omgekomen... En op Cyprus is een Britse basis geraakt, waar vandaan Amerika Iran aanvalt. Griekenland stuurt schepen en straaljagers om Cyprus beter te beveiligen. De gasprijs is hard gestegen met bijna 50% nadat Qatar bekend maakte te stoppen met de productie vanwege Iraanse aanvallen. Ook de olieprijs is flink gestegen, waardoor tanken binnenkort weer wat duurder kan worden. Nieuws uit eigen land dan: een speciaal politieteam heeft drie mensen opgepakt die nog jarenlang de gevangenis in moeten, zoals een veroordeelde man uit Slowakije die in dat land gezocht werd voor kindermishandeling. En een Rus die op verzoek van België is opgepakt voor oplichting. In Friesland werd iemand aangehouden die nog de cel in moet voor witwassen. Het weer dan. Momenteel is het behoorlijk zonnig, rond 16 graden. Morgen iets vaker wat wolken te zien, maar verder nog veel zon. Het wordt 13 tot 17 graden. Eerste informatie, voorzichtig aan begint de maandagspits met nu ruim 30 files. Dit zijn de meest opvallende. A4 Amsterdam Den Haag voor Burgerveen, 17 minuten. Door een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht. Dan de A5 Amsterdam-Hoofddorp voor de A4 richting Den Haag. Die afslag daar 10 minuten extra. Dan de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagenstein en Noorderloos. 14 minuten extra. Dat was hem. Lekker muziekje Wout. Is dit de 12 inch van uh, de verkeersinformatie? Of, uh? Nee, ik probeer in te loggen op een computer, maar dat lukt niet. Dus ik was even afgeleid. Sorry. Weet jij überhaupt wel uh, het ja, klaar. van je. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl. Van ZZP'er tot pakketheld. Ja. Bij ons vind je de Bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl. NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters. Ook oh, korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rond ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkende dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van werkend Nederland. Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl. Tijd voor lounge in stijl met Carwei. Nu 20% korting op alle lounge sets, tuinbanken en palletkussens. Carwei, maak het mooier.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 Is ja? Echt serieus? Zo, zo. 0 0 Wat een geld! 50.000! Wat tot me. Ben jij de volgende postcode-loterijwinnaar? Nu bij Coobloe. Spik Spiksplint de nieuwe Samsung Galaxy S26 smartphones. Krijg tot 200 euro opslagvoordeel en tot 100 euro Samsung te Bestel de beste voor jou in de Koebloe app.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 Goedemiddag allemaal. Ik het allemaal okay. de heer Adnie at Thank you. South America En Mick Jagger en Dancing in the Street. Ja, dag lieve mensen. Maandagmiddag, daar zijn we weer. Dat is vandaag. Het is 27 februari. Dat lijkt mij niet helemaal correct. Volgens mij is dit nog de datum van afgelopen vrijdag. Het is volgens mij 2 maart. Het is uh, hartstikke 2 maart. 2 maart 2026. De middagshow daar luister je naar. Hallo lieve mensen. Wij zijn Wout en Frank. En degene die de databank moet aanpassen, die kijkt nu met het schaambrood op zijn kaak onze kant op. Maar nee. oh, we houden even goed van je, nee. ja. Want Je maakt hem de pis niet wel hoor. Je maakt hem nee. niet nee, nee, nee, nee, nee. Jongens, de vraag van Rob en Caroline, Ik vind het een hele leuke. Is uh, wat is dat ook weer? En welke bijzondere appgroep zit je? Wat is de naam van de bijzondere appgroep waar je in zit? Hebben jullie app met een gekke naam? En kun je dat uitleggen? Ja. Nou, ik, wat ik even heb gedaan, is... Uh, nou, laat ik de vraag eerst even aan uh, Sietse. Doe je mee met deze vraag? Of je ja, uit? maar ik, ik zit in zo min mogelijk appgroepen, dus ik kan me geen gekke naam herinneren. En jij zet ze allemaal op stil ook, Ja. Hè? En ben jij zo iemand, als jij in een appgroep moet, dat, dat je dan eerst toestemming moet geven? Kan dat? Ja, oh, nee. <lacht> Heel veel mensen hebben dat, hè. Dan, moet je eerst, dan kun je niet zomaar worden toegevoegd aan oh, een ja. appgroep. Maar dat heb je niet. Okay. Nee, maar weinig je... in appgroepen. Ja, ik doe niks met appgroepen, joh. Nee. Nou, ik zit wel heel veel appgroepen, ja. En hoe moet Leke... je trekken? Ja, ik heb er... Uh, even kijken, hoor. Ik heb, wat ik een hele mooie vind is de Vlaaggroep. De Vlaagroep, dat, uh, dat is met een stel vrienden. Die hadden een bootje en die heette De Vla. Ja. En in die Vlaagroep dan, dan maakten we afspraken zodat we konden gaan varen. Uh, zwemclub Het Natte Broekje. Er uh, was een periode ging ik best wel vaak zwemmen. En uh, nou, ook weer met vrienden. Uh, zwemclub Het Nat Natte Broekje. Uh, de gore Stickers app. Vind ik een hele fijne. De hele dag alleen maar gore Stickers. Mag ik daarin? Uh, nee, daar mag je niet in. Uh, appgroep waar jij overigens ook niet in mag. En dat is misschien wel mijn favoriete appgroep. Iedereen min Wout. En ik heb, ik heb serieus Iedereen min Frank. Nee, je ja, ja. weg je verjaardag nog. Nou, en het mooie is, wat ik heb ook even zitten kijken, als je helemaal naar beneden scrollt in je WhatsApp, dan kom je appgroepjes tegen die je eigenlijk vergeten bent. Ja. Dus ik kwam bijvoorbeeld tegen uh, de oprot-app van Jelmer. Ah, dat was Jelmer, oud-collega, die ging weg. Nou, dan hebben we een oprot-app, konden we dingetjes. De macaroni-app. Met Niek en Kik. Eén keer in de week aten we macaroni. Hadden we hadden een macaroni app. Ach, heel goed. Heel goed. Even ik kwam tegen de Zwarte Cross 2014, 2015, 2016, <laughs> 2017. Toen ik dacht, dit jaar moeten we gewoon een algemene uh, Zwarte Cross app gebruiken. Ja, die we gewoon elk jaar weer nieuw leven leving kunnen blazen. De appgroep Gouda Curaçao. Ja, ja, <laughs> die is goed, hè? Ja, ja. En de ditjes en datjes hebben wij nog. En we hebben nog Operatie Klok. Met, uh, met onze vriend Henk. Henk. Ja? Ja, ja, ja, ja, ja. Dus er zijn best heel veel appgroepjes. Mocht je zelf nou ook een hele gekke appgroep hebben? Ik vind het op zich wel leuk. Geef het even door via de Radio Veronica. Heb. Als die nou echt heel leuk is, dan mag je ons ook toevoegen. <laughs> welke me, vraag, heel goed. Welke vraag gaan we aan Robben stellen? Nou, ik zat te denken aan deze. Over welke eigenschap van een collega zou je willen beschikken? Een beetje, een beetje navolging van, uh, van, van vandaag. Weet je wel? Toen ging het ook over collega's. Maar waar ben je nou heel jaloers op als het gaat om een eigenschap bij een collega? Waar ben jij jaloers op bij mij? Bij jou? Ja. Eigenschap, hè? Nou, het kan ik er heel veel op. Oké, laat. Wald en Frank. Iedere middag om 4 uur. Hi, ik ben Kado Emerald. Mijn naam is Henk Mauer. Hey, hallo. Dit is Jan hey, Roos. Hi, hey, Mijn naam is James Morrison hey, Ik ben Glennis Grace. Ik ben Martje en Wens de luisteraar gelukkig nieuwjaar. We got you by surprise A single teardrop drop off. Radio Veronica You're the only one who knows What it's like to be me en I'll be There For You. Ik vraag me er altijd af, als je dit liedje draait... hoeveel mensen in de auto zitten of op werk... en die dan toch in het begin even bij dat introotje... even meeklappen. Even meeklappen, ja, ja. ja, mooi. Even kijken, volgens mij komen er heel veel leuke appgroepen binnen. Ja. Ik zie jou alleen maar lachen. Ik moet hier echt heel erg om lachen. Marco die uh, komt met uh, app Trap en non de appgroep Trappend de Ju. Dat is een uh, fietsgroepje waar hij in zit. Mariska die heeft uh, de appgroep De Show Ponies. Daarin worden allemaal leuke concerten. Theaters en bingo's, uh, die worden allemaal gedeeld in die appgroep. Dat is leuk. Uh, Nick die zegt, ik ben nog lid van de WhatsAppgroep Wandelclub Het vochtige pad. <lacht> samen met met wat vrienden plannen we hier hardlooprondjes. En Bas Aarts stuurde. Hey, Wouter en Frank, bij deze. We hebben een grote appgroep. Die heet Kontheig. Er wordt niet in gesproken. Er worden alleen maar geluidsopnames gestuurd. Okay. Toen heb ik vervolgens één fout gemaakt in dit hele verhaal. Je hebt gevraagd. Wat voor geluidsopnames? Ja, want nee, ik zag er niet helemaal. Nee, nee, nee, nee, nee. Dus ik kreeg van Bas vervolgens de geluidsopname uit die appgroep doorgestuurd. Dus de hele dag gaat dit door. Hè? Uh, sta ik open? Ja, je staat open. <lacht> ah. Ja. De... <lacht> Volgende heb yes. je. <laughs> Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee. nee, Oké, hier blijft. Nee, nee zit uit. Oh, nee, nee. <laughs> Maar die zucht ook aan dijken. Maar waarom zou je dit aan elkaar sturen allemaal? Nou, jij feest ook wel eens als je op het toilet zit. Oké, okay, dat zou inderdaad kunnen. Maar dan heb ik gesopen. <laughs> ja, en, en toch? De, dus, dus dat is toch? Dat strikt je wel heel vaak. Okay. En dan krijg je toch de Pink Pony Club komt nog binnen. Ja, mooi. En de pubers nodig. De stop top 520. Laten we maar Rap even een bruggetje maken naar een veel serieus.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 Met de Stop 520 stellen we samen met jou een lijst samen... met 520 nummers die hoop, kracht en positiviteit geven. Patrick Jansen, die deed dat. Nogmaals, radioveronica.nl. Hij stuurde Burning Heart van Survivor... en zegt erbij gewoon een kippenvelnummer dat krachtig is... en kracht en energie geeft. En de bandnaam zegt eigenlijk genoeg. Survivor Burning Heart bij deze. ...van Patrick Jansen die hem aandroeg voor onze Stop 520. Wil jij ook een plaat aandragen voor onze Stop 520? Ga dan even naar radioveronica.nl. Een plaat die, die kracht, die hoop, die positiviteit geeft. Radioveronica.nl ze een site waar je door kan geven. Ik neem je mee naar een heel ander lijstje. Namelijk de Top 40 van 21 maart 1981. Dat is de lijst die vanavond centraal staat. In ons Top 40 hitarchief. Let op, daar komt de drum... 21 maart 1981 deze als voorbeeld vast. Die staat op uh, nummer 7. Dit zijn de whispers. En ehm. Uh... Na straks vanaf 6 uur, is er meer uit deze lijn. Oh, wacht hoor, ik moet heel eventjes aanbellen. Moment, Wout. Uh, of het druk Ach, ja. Even kijken hoor. Oh, nog een keer. Zet je die viscamera te kijken, ja. die visdeurbel. Ja, ja, ja. Even kijken hoor. Oh, dit is een baars. <laughs> oh, zie je, je staat nu te wachten voor de... Laten ja. we zien. Kijk hoor. Oh, ja. Uh, zometeen, uh, want de visdeurbel is weer geopend. Je kan weer bellen. Gaan we zometeen heel eventjes over binnen het radioprogramma. Daarnaast ook het nieuws met Citroskam. Wat zit erin in, zie Kom. Rutte blij met aanval Iran en nieuwe oplichtingstruc richting Odido-slachtoffers. En volgende week dus een bijzondere week voor Radio Veronica... met een bijzondere actie. Luister mee. Wereldwijd groeien 520 miljoen kinderen op in oorlog. Hoi, ik ben Frank en ik heb met eigen ogen gezien... hoe War Child die kinderen helpt. Met muziek geven ze een hoop, kracht en een sprankje toekomst. Om aandacht te vragen voor het werk van War Child, introduceren we de stop...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 Nou, er is behoorlijk wat zon en het is rond de 16 graden. Vannacht koelt het wel af, 3 graden wordt het. Morgen schijnt de zon, soms wat wolken, 13 tot 17 graden. De rest van de week lenteachtig. Lekker! Twee minuten over half vijf. Dit is het nieuws. Siet Roskamp, bijzonder goedemiddag. Goedemiddag. NAVO-baas Rutte is blij met de aanvallen van Amerika en Israël op Iran. Hij noemt het Iraanse regime een groot gevaar voor NAVO-landen en bondgenoten. Ook Nederland heeft het over een moorddadig en gevaarlijk regime. Maar keiharde steun geeft het kabinet niet. Buitenland-minister Berends heeft wel begrip voor de aanvallen. Maar heel veel Europese leiders houden zich een beetje blacht. Ja, Rutte is eigenlijk de eerste die opstaat en zegt... Puh. dit is goed. Ja, toch? Ja, waarschijnlijk heeft... of misschien heeft Trump wel iets gezegd van... jongens. Dus ik wil wat meer steun uit andere landen. Het zijn vrienden. Hè? Ja. hè? Ja. Ondertussen wil Frankrijk meer kernwapens. Het idee is dat andere Europese landen ook Nederland kunnen meedoen aan kernproeven. De Franse president Macron komt met het plan om Europa zelf te verdedigen... als de Amerikanen ons niet willen helpen. En nu alle gestolen gegevens van Odido-klanten online staan... zijn cybercriminelen er gelijk druk mee. Ze proberen mensen nu op te lichten... door te doen alsof ze van de klantenservice zijn, meldt RTO Nieuws. En dat klinkt dan zo als ze je opbellen. Goedemiddag met Odido Klantenservice. Wij hebben de laatste tijd veel problemen ervaren. Als u die telefoon krijgt, kunt u een compensatie ontvangen of een schadevergoeding op een medewerker te spreken. het lijkt dus alsof je een schadevergoeding of compensatie kunt krijgen, maar je krijgt een oplichter te spreken die toegang tot je computer of bankrekening wil. Dus hoor je dit bandje? Het is geen Odido. Doe het niet. Alright, thank you. Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. 62 vertragingen, totale lengte van 213 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf 17 minuten. De A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld, 18 minuten. da 2 utrecht Den Bosch tussen de Lingebrug en Waardenburg, 22 minuten. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Rijsenhout. Door een ongeval is de parallelbaan daar afgesloten en sta je 17 minuten te wachten. A10 koeplein amstel tussen Osdorp en Amsterdam-Rivierenbuurten daar, 34 minuten. En A15 Gorkum-Nijmegen tussen Dijl en Geldermalsen. Daar 29 minuten compleet overzicht waar alle files en alle flitsers in staan. Vind je uiteraard in de app van onze vrienden van Flitsmeister. Zo is het ook. Mensen, sterkte en succes met alle drukte. Bruine, fruitschaal, gele rakkers, iedereen is blij. Het kost een beetje moeite, maar vanavond ben je vrij. Precies samen nu het leven door een grote roze bril. En lekker onderweg naar huis.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 What I said now, princess, princess who adore you, just go ahead now, one last diamonds in his pockets, and that's our friend now, this one, who wants to buy you rockets, ain't it is it now, marry him, or marry me, I'm the winner, let me live, I can't Just go ahead now and if you like to tell me baby, just go ahead now and if you wonder about me flowers just go ahead now and if you like to talk for hours just go ahead now and if you want to call that baby just go ahead now and if De middagshow van Radio Veronica. Hij zijn Wouter Frank, het is 10 minuten over half vijf geworden. Nieuws uit de natuur. in Want dit is natuurlijk sowieso al een tv-programma. Maar dat was heel lang geleden. Nieuws uit de natuur. En soms is dat dichterbij dan je denkt. Nou ja, het is natuurlijk sowieso een fantastische dag vandaag. Hè. Als je buiten loopt, dan kun je echt genieten van wat heerlijke lenteweer. En ja, dan, dan kunnen we natuurlijk ook gewoon die natuur het allerbeste meemaken en beleven. Bij de vogelbescherming kun je bijvoorbeeld live naar Nesten van en zeearenden kijken. Prachtig. Allerlei andere vogels via beleefdelente.nl En uh, ik mocht stiekem net ook even meekijken... op de livecam van Siet Roskamp. Die heeft namelijk een... Uh, dat heet dan volgens mij een nestcam, of hoe noem je dat? Ja, nee, dat is een uh, vogelvoederhuisje. Vogelvoederhuisje camera. met een camera erin. De camera staat daarbij al. Ja, ja zeker. En dan kun je kiezen zien hoe de vogels jouw vogelvoer eten. Maar, maar je, je, krijgt, je krijgt een pushmelding ja, ook, hè, zo'n ja, vogel. Ja, ja maar, dat is je wat? Ja, die wil ik eigenlijk niet. Kouwen, die zijn eigenlijk te groot. Die wil gewoon een leuke kleine vogeltje. wil je eigenlijk niet. En dan drukt hij op een knopje... en dan staat het hele vogelhuisje onder 220 vol. Ja. Ja. En vanavond eet hij dus kou. Ja. Gaakbal van kou. Ja. Nou, uiteraard is er ook voor het 16 jaar op rij... de visduurbel in uw Ik wil even toch naar Steve zien. want oh. dan kijk je dus naar je eigen vogelhuisje... maar andere ja. mensen mogen dat niet zien. Nee, want er zit ook beeld van mijn tuin in. Ja, maar je kan die camera toch een beetje draaien? Je moet het toch delen met mensen? Ja, nee. je is bijna zonder dat je, als je het niet doet. Super. Nou, als er iets heel spectaculairs gebeurt, dan gooi ik het in onze groepsapp. Maar heb je dan de hele dag, want jij je, je zit wel een beetje in de camera. Want je hebt ook een, een dashcam. Ja. Dus als er twee mensen op elkaar knallen, krijgen wij in de app. Kijk, ja. u, deze lul uh, let er weer niet op. Ja. En, en, en je hebt het ook met vogels. Ja, is toch leuk? Waar heb je nog meer camera's? Ik vraag dit uh, voor een vriend. Die ja. houdt het wel op hoor. Je ja, houdt ja. ook een dashcam? Ja. Nee, nee, nee. <laughs> nee ja, en inderdaad die visdeurbel. Dat vind ik ook Oh, daar hebben we nog wel tijd voor, want je zat in zo'n... Uh, nee, nee, nee, sprekker. heb ik uit, heb ik uit. Oké, okay, nee, inderdaad, de visdeurbel in Utrecht. Inmiddels wereldberoemd is hij. Vorig jaar 2,7 miljoen unieke kijkers. Over de hele wereld zitten mensen te kijken naar die deurbel. Uh, je kunt live kijken naar zwemmende vissen in de vecht. En met de deurbel zorg je ervoor dat de sluis open gaat. Dus je ziet dat de vissen uh, voor die sluis wachten. Druk je op die deurbel. En dan uiteindelijk kun je ze doorlaten naar de Kromme Rijn. En uh, Mark van Heukelom is de bedenker van dat fenomeen. En die hebben we aan de lijn. Uh, Mark. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Hey. Ja, toch even gewoon met begin beginnen. Waarom is die deur wel in het leven geroepen? Hoe kwam je erachter en hoe is dat gegaan? Nou, die deur wel, die hebben we ooit bedacht. Ik woonde toen nog vlak bij de sluis. En uh, ja, het bijzondere aan Utrecht is, daar gaat inderdaad gewoon een rivier dwars door de stad heen. Maar er zit ook een uh, hele oude sluis en die staat eigenlijk het hele voorjaar dicht. En ik was toen al heel veel bezig met uh, vissen en vismigratie. En ik dacht, ja, dit is wel een probleem. Um, maar uh, toen sprak in de sluiswacht en die zei, ja, ik wil hem best wel openen. Het is met de hand bediend, maar dan moet ik wel weten dat er vissen liggen te wachten. En daar ontstond toen het idee van, nou, misschien moet we iets met camera's doen. En dat mensen mee kunnen meedoen. Nou, voor je het weet, was daar de visterbel geboren. Maar hoe gaat het dan in de praktijk? Dus inderdaad, je belt dan. En dan krijgt die sluiswachter, die krijgt dan op een scherm, nu openen. Nou, we helpen hem een beetje mee. Want er wordt vandaag ook weer ontzettend veel gebeld. Dus wij kijken continu mee. En dan zien we of er echt vissen liggen te wachten of niet. En dan staan we continu in verbinding met Rachid, de sluiswachter. Of enkele van zijn collega's. En zodra we denken, hij moet weer open. Dan laat hem direct weten. En dan gaat hij hem open doen. Want je hebt natuurlijk ook veel belletje trek. Dat, het veel, ja, ja. Valse, val, dat er geen vis ja, is. Ja. Heel is niet, veel. Het is niet net als vroeger bij belletje trek Dat als je dan uh, achter de deur staat. Uh, dat je dan meteen een emmer water over iemand heen kan gooien. Dan wordt een beetje lastig. Wat ja, het grappig <lacht> is. We kijken over de hele wereld naar deze visdeurbel. Kijken van Australië tot Japan of Amerika. Op noem maar op. Echt miljoenen mensen. Dat had je van tevoren nooit kunnen verwachten. Het is niet normaal man. Nee, joh, het eerste jaar gingen we echt nog met briefjes deur bij deur langs. In de hoop dat mensen mee wilden doen. En nu krijgen we weken van tevoren al mensen inderdaad vanuit het buitenland. die zeggen: Oh, het staat in mijn agenda, het komt er weer aan. Ja, dat, dat, dat, kan, je niet, dat kan je niet bedenken. Toch even, want dit is het verhaal. Maar wat ik zo mooi vind, wat je ook doet. Ik wil daar een klein stukje van laten horen. Dit kwamen we ook tegen. Hey allemaal, welkom bij een nieuw visdeurbelsjournaal. Een visdeurbelsjournaal, Mark, het is wat het is, hè. Op een gegeven moment, hoe maak je hier een heel journaal van? Wat, wat dat moet van alles gebeuren dan? Ja, nou weet je, deze week is het heel rustig in de sluis. En dan vind ik het toch jammer dat mensen even kijken en dan niks zien. Dus toen hebben we gezegd, weet je wat we doen? We gaan elke week gewoon de leukste beelden in het journaal laten zien. Dus dat doen we sowieso. We bekijken ook een aantal andere locaties in Nederland waar camera's staan. Zo gaan we kijken welke al op rij staan. Ja, en er valt elke week wel wat leuks te vertellen over onderwaternatuur. We hebben een weekvraag en we sluiten af met de visvoorspelling. Dus een soort... Uh, visvoorspelling. <laughs> ja. Hoe is de visvoorspelling van deze week? Nou, best wel positief, want het is al best wel lekker lente weer. Dus ja. ik verwacht eigenlijk dat de vissen de komende week echt wel uh, gaan beginnen met hun migratie. Dus nou ja, hopelijk zien we de snoek en de wind al verschijnen. Dat zijn de vroege trekkers. Ja. Dus uh, nou, we gaan het zien. Mag ik nog even kritische vragen stellen ook, Mark? Zeker. Want uh, het water is een beetje vies. Kun je daar iets aan doen? Ja, wat is ja, er het gebeurd? Is dat is... Het is ranzig water. <laughs> je ziet niks. Het is een hartstikke troebel. Uh, dat is heel vaak als we starten. Meestal in het voorjaar wordt dat steeds helderder. Maar op het moment is het wel een hele treurige bedoeling. Ja, ja. En dat, uh, Terwijl er miljoenen mensen aan kijken zijn. Maar uh, nee, dit is wel de realiteit helaas. Ja. Ja. Maar goed, dan kun je ook weer gaan kijken hoe lang het duurt voordat het water helderder wordt. En zo kun je daar heel druk mee zijn. Virsdeurbel.nl Daar staat alles. Het is een prachtig verhaal. Mark, tot wanneer kunnen we kijken en bellen? Uh, in ieder geval nog tot de hele maand, tot en met juni. Dus uh, voorlopig zijn we nog, uh, hebben we nog alle tijd om lekker te kijken. Ja. Gelukkig maar, Mark. Dankjewel. Hè? De beste muziek aller tijden. the pirate You possess the key. no longer drowning and deceived, all oh, because you came for me. Radio Veronica, join the club. Veronica, de beste muziek heerlijk, alle tijden. Zangeres en tegenwoordig ook ambassadeur van Bracket Store Day. Ja, ja, ja. En studio-eigenaar. Studio-eigenares. Ongelooflijk. En uh, ze kan fantastisch koken. <laughs> en, uh, Dat weet jij dan weer. Nee, geen idee. Ilse Lange en de uh, So Incredible. Wout en Frank heet de hitster. Aan een spelletje spelen, drie fragmenten. En de vraag is, zet ze in de goede volgorde. Maar wat is dan de goede volgorde? Nou, dat is uh, de volgorde van oud naar nieuw. Zoals eigenlijk het echte spelletje hits er ook werkt. Luister goed naar de nu volgende fragmenten. En zet ze dan in de juiste volgorde. Stuur die cijfercombinatie door via de radio Veronica. Van oud naar nieuw. Nummer 1. Dit is de tweede. Nummer Nummer twee. 2. En de derde. Nummer drie. Wat is de oudste, wat is de nieuwste? Die code mag je doorgeven. Gratis deze kant op via de app Radio Veronica. Succes, we geven vijf spelletjes hits weg. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door M-Line. Get ready for greatness. Dit is Radio Veronica. Je rijdt naar huis met Wout en Frank. En morgen hoor je Gerard Ekdom. Tussen zes en tien. Veronica. Meer dan 100 merken? Check. Budgetproof? Double check. One, two, three, Ontdek de look die je laat stralen voor een prijs die je laat glimlachen. Bij designer outlet Rozendaal. Dat is nou shoppiness.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 Een start-up in Venlo verwijdert onkruid met lasers. En houdt de bodem gezond. Kijk op Brightlands.com My name is Sherlock Holmes. It's an unusual name. Young Sherlock. Een nieuwe serie van Guy Ritchie. What game are we playing today. Ontdek de oorsprong... It's thieving. Those days are surely behind me. ...van het iconische meesterbreid. That has been...